Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Frankrijk waren vannacht voor de vierde nacht op rij rellen... maar die leken minder hevig dan de voorbije nachten. De minister van Binnenlandse Zaken zei op bezoek bij de politie... dat het geweld minder intens was. Wel zijn opnieuw bijna 500 mensen opgepakt. Het is in Frankrijk al een paar dagen erg onrustig... nadat een 17-jarige jongen bij een verkeerscontrole... werd doodgeschoten door de politie. Vannacht waren 45.000 agenten op de been... In Marseille was wel veel geweld en werden bijna 100 mensen aangehouden. Volgens de politie hebben plunderaars daar ook toegeslagen in een wapenwinkel. Er zou geen munitie zijn gestolen. De politie heeft dit jaar 23.000 lachgascilinders in beslag genomen. Begin dit jaar ging het verbod op lachgas in. Vanaf vandaag gaat het Openbaar Ministerie ook mensen vervolgen die het verbod overtreden. Eerder waren de politie en het OM daar nog niet klaar voor. Intussen trof de politie het lachgas vooral aan in het verkeer. Dat varieerde van een enkele gebruiker met een ballon... tot handelaren met honderden gasflessen. Het lachgas wordt beschouwd als een softdrug. Bij overmatig gebruik kan het schadelijk zijn voor het zenuwstelsel. In het westen van Kenia zijn bij een groot verkeersongeluk... zeker 48 doden gevallen. De bestuurder van een vrachtwagen met een zeecontainer... crashte op een kruising waar voetgangers en auto's stonden... Zware verkeersongelukken komen vaker voor in de regio. In Zambia kwamen vorige maand 24 mensen om toen een vrachtwagen op een bus botste. Het aantal files op de Nederlandse wegen is het afgelopen half jaar fors gestegen. Volgens de ANWB was het aantal kilometers file vermenigvuldigd met de duur in de eerste zes maanden van het jaar 15% groter dan in dezelfde periode in 2019.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 Combinations. Broken it down. What is love? What is fear? Making a sound. Open up my mouth. Turning around, what oh, was once a question to the rain. in a wave Made of change Made of feeling Pulling me in This time no Ride it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 Is fantastisch toch? Nog meer jij is fantastisch toch! Een hele zomer lang zandvoort als bruisende badplaats. Ook in de zomer CFM No!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 Ik heb vies tot de Louwense, aan in de Polonaise.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 End. We should take some time apart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 de zomer van ZFM CFM zal en zal 106.9 FM